11 uur, Martijn huis met het NOS-journaal. Na de vlucht van de Tunesische president Ben Ali is in de hoofdstad Tunis... het treinstation door ruilschoppers in brand gestoken en totaal verwoest. Ook zijn winkels geplunderd. Het leger patrouilleert in de straten van Tunis... en probeert een eind te maken aan de plunderingen, meldt een fotograaf van persbureau EP. De avondklok die was ingesteld zou intussen weer zijn opgeheven. Het luchtruim is nog wel gesloten. De tijdelijke machthebbers in Tunesië zijn intussen in gesprek met oppositieleiders over de vorming van een interimregering. De brandweer in Zwijndrecht is de hele nacht bezig geweest om een brand in twee goederenwagons onder controle te krijgen. Het vuur in een wagon met staal werd uiteindelijk gedoofd, maar het lukte niet om de wagon vol ethanol te blussen, ook niet met een schuimdeken. Volgens de brandweer komt dat doordat er in de goederenwagon maar een klein gat zit. Daardoor kan de ethanol, een soort alcohol, niet snel opbranden. Vanochtend vroeg werd besloten om de tankwagon gecontroleerd te laten uitbranden. Veertig omwonenden die vanwege explosiegevaar werden geëvacueerd zijn inmiddels weer thuis. Volgens de autoriteiten in Zwijndrecht zijn er geen giftige stoffen in de lucht terechtgekomen. De inbreker die vannacht in Amsterdam van een balkon op hoog naar beneden viel is overleden. De man werd vannacht zwaargewond gevonden op straat nadat de politie een melding over inbrekers had gekregen.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 Het weer plaatselijk bewolkt bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Vanmiddag in het hele land bewolkt en in het noorden wat regen. Middagtemperatuur maximaal 11 graden. Dit was het NOS-journaal. AWB en verkeersinformatie op de A28 van Zwolle naar Hogeveen bij de afrit Nieuw-Leuzen. Een file van 2 kilometer. En richting Zwolle tussen Staphorst en de afrit Omme 10 kilometer.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 Dan nog een korte file bij de werkzaamheden op de A58. Vanuit Vlissingen naar Bergen-op-Zoom. Bij de afrit Kruiningen, 2 kilometer. Dit is Radio 1. Tros, Kamerbreed. Presentatie: Kees Boonman en Margriet Vromans. Goedemorgen. Goedemorgen. Bijna 100 dagen zit het kabinet Rutte er. Maar gemakkelijker wordt het er voor de coalitie niet op. Alle partijen maken zich inmiddels op voor een felle landelijke verkiezingscampagne. In maart worden de provinciale staten gekozen. Maar in feite gaan die verkiezingen natuurlijk over de toekomst van dit kabinet. En daarom hier aan tafel. Siebrand van Haarsma Buma, de fractieleider van het CDA in de Tweede Kamer. Hij zit hier natuurlijk om het kabinet te verdedigen. Goedemorgen meneer Buma, fijn dat u er bent. Goedemorgen. Wie het kabinet helemaal niet wil verdedigen hebben we ook aan tafel. Lilian Ploemen, de voorzitter van de Partij van de Arbeid. Goedemorgen mevrouw Ploemen. Goedemorgen. En ook hier Hans van Balen, delegatieleider van de VVD in het Europese parlement. Hij houdt vanuit Brussel de zaak hier in de gaten. <hijen> Voor wie op het Binnenhof leeft is Europa ver weg. Maar Europa is onlosmakelijk verbonden met de Haagse politiek. Meneer van Balen, goedemorgen. Ja, goedemorgen. En u kunt onze uitzending natuurlijk ook zien. We hebben webcams. Kijk even op troskamerbreed.nl. De zaterdagkranten, en die staan natuurlijk allemaal propvol met de onthullingen. die specifiek gericht zijn op Nederland. Uit uh, Wikileaks en vooral uh, RTL. En uh, qua krant dan NRC Handelsblad. die berichten daar heel erg uitgebreid over. Uh, meneer Buma, aan u uh, de vraag eigenlijk. Uh, de indruk is steeds door het CDA vorig jaar gewekt dat er met de Partij van de Arbeid op een, een of andere manier... toen het kabinet nog bestond, te praten viel... over een mogelijke verlenging van de Afghanistan-missie toen in kan. Maar uit die Wikileaks-documenten blijkt dat uh, uh, de Amerikaanse ambassade... in Den Haag al steeds had opgesnoven... dat Wouter Bos steeds nee zei tegen verlenging van uh, die missie. Dus uh, uh, Maxime Verhagen wist eigenlijk uh, donders goed dat er met de P van de A niet over te praten viel... terwijl wij steeds de indruk kregen uh, van vragen... dat het toch wel de moeite waard was dat te proberen. Hoe kijkt u daar tegenaan? Uh, nou, wat die Wikileaks betreft... Kijk, die komen op heel veel plekken uh, vrij... maar er zijn gelukkig nog geen Wikileaks gekomen... Uh, vanuit de gesprekken die binnen de coalitie hebben plaatsgevonden. En zolang dat nog niet zo is, uh, ben ik wel gerustgesteld... Dat, dat moet u even uitleggen. Want nou, is zegt tegen. u dan dat wat er uit Wikileaks komt, dat dat niet klopt? Nou, wat ik zeg is dat het Wikileaks de berichten weergeeft die de Amerikaanse ambassade naar Amerika overzendt. Ja. Maar er is in die tijd natuurlijk ook heel veel overleg geweest... tussen de coalitiepartners over ja of nee Afghanistan... en zo, zo nee wat dan, maar ook zo ja eventueel op welke manier. Nou, maar dat is nog en... maar de vraag. Want uit die documenten blijkt dat er vooral druk moest worden uitgeoefend op Bos... om hem ervan te overtuigen dat... Oeroes kan moest blijven. Althans, de missie ja, in Oeroos. Nee, maar dat klopt, maar dat, dat is ook niet nieuw. Ik bedoel, dat, dat, dat, dit, al die Wikileaks berichten die ik nu ook zie, uh, komen overeen met het beeld wat wij ook hadden. Maar ik zeg iets anders. Die Wikileaks berichten geven niet het hele verhaal, natuurlijk. Die geven het verhaal van de gesprekken die. Uh, de ambassade heeft gehad met Nederland, Nederlandse ambtenaren. Maar nogmaals, er zijn ook heel veel gesprekken geweest... zeker in die periode, uh, december tot het uh, de uiteindelijke nee... van de PVD-aanval van het kabinet, over of er niet toch mogelijkheden waren... om iets in Afghanistan te doen. Jawel, maar He, de is... bosopstelling, blijkt uit die Wikileaks-documenten... was steeds duidelijk, nee, nee, nee. Zij zelfs de persoonlijke assistent van Balkenende blijkt elkaar weer uit deze documenten. Bos heeft steeds gezegd nee, nee, nee. Dus Verhagen wist ja. heel goed wat hij aan Bos had. Nee, ik ga, ik kijk, ik moet toch nog even iets preciezer. Op, op zichzelf is dat terugkijken. Um, lastig, dus aan de hand van alleen maar Wikileaks berichten. Maar er zijn heel veel gesprekken geweest in de coalitie, uh, met alle betrokkenen, die niet alleen maar gingen over nee, nee, nee, maar die ook wel degelijk zijn geweest over mogelijkheden om toch iets te doen. Ja, maar dan dat dan het toch even... Ik, maar even dat, ik vind het helemaal niet erg dat, het is niet verder een verwijt of iets dergelijks, dat het nee, nee, nee was, want wij wisten hoe moeilijk het was. We hadden geen een illusie daarin. Maar wel, het is dus ook niet zo... dat er vanaf het begin tot het eind... alleen maar in een nee-nee-nee-sfeer is gesproken. Er is wel degelijk ook gesproken... met gesprekken over of er mogelijkheden waren. Maar het is ook allemaal terugkijken. Hè? Het is een nee geworden. Ja. Het is een nee gebleven. En het kabinet is gevallen. Dus nee, het is maar een beetje erg wel wel terugkijken. Maar dat ja. terugkijken is wel interessant... omdat dat... uw partij ook steeds wat dat betreft... de oorzaak bij de Partij van de Arbeid legt. Mevrouw Ploemen, ervaart u dat wat nu uit Wikileaks... naar voren komt als een soort... Eerherstel misschien? Nou ja, partij, ja, de Partij van de Arbeid uh, en Wouter Bos zijn altijd consistent geweest over hoe wij aankeken tegen verlenging uh, van die missie. En het doet me natuurlijk zeker deugd om uh, te lezen dat de Amerikanen dat ook al uh, in het vroege najaar van 2009 donders goed uh, door uh, hadden. Eerherstel um, is niet nodig, uh, want wij zijn altijd consistent uh, geweest. Ik bedoel, uh, meneer Buma zegt dat nu zelf ook, uh, dat het CDA zich dat altijd gerealiseerd heeft. Uh, het is wel duidelijk dat, uh, laten we zeggen, de boodschappen uh, die Maxime Verhaag heeft uitgezonden over de opstelling van Bos. Uh, niet kloppen. Dat wisten wij al. Dat hebben wij ook wel verteld natuurlijk. Maar goed dat de Amerikanen dat ook wisten. En het was ook niet voor de eerste keer. Uh, we hebben ook het uh, rapport van de commissie Davids gehad over Irak. En ook daar was ruis op de lijn. Het is een ongelooflijk eh, beladen, terecht beladen onderwerp. Eh, het uitzenden van militairen naar welk land dan ook. Het doet me ook wel een beetje zeer eh, dat het telkens eh, onderdeel van politieke spelletjes aan het worden is. Vandaag ook. Je moet integer en oprecht een afweging maken over is zo'n missie nu, heeft die kans op slagen? Ja. Hoe schatten wij dat in? En dan moet je, en ik doe dat wel met enige bitterheid... ook over de missie die nu voor ligt, constateren... dat wij daar geen vertrouwen in hebben. En daar dus... Um, ja, altijd heel, een heel consistent standpunt over hebben ingenomen. En dat hoort ook zo. Ja, maar dan toch maar, nog heel kort even over, ja. over dat, dat wat u. Ja, eerherstel qua Wouter Bos is voor ons uh, persoonlijk niet nodig, want hij was altijd al duidelijk. Maar u geeft ook een taxatie over Maxime Verhagen. Uh, hoe zou u dat dan noemen, die opstelling? Want er is al een indruk gewekt door hem dat er nog wel te praten viel. Ja, nou ja, die uh, indruk die heeft hij gewekt. Nou, hoe noem je uh, dat? Herhaling? Nou ja, dat laat ik voor zijn rekening. Ik zit hier niet om een oordeel over Maxime Verhagen te vellen. Ik constateer dat Wouter Bos altijd consistent is geweest. Uh, en dat de Amerikanen dat ook al altijd uh, geweten hebben. En ik hoor ook van meneer Buma dat ook het CDA... Dat beseft heeft. Dus het is gelopen zoals het is gelopen. We hebben uh, een, op een verantwoorde manier een besluit uh, genomen omdat wij vonden dat die missie uh, niet zou leiden uh, tot een uh, resultaat. En ik vind, laten we het daar uh, bij houden. Ik heb, geen, uh, ik heb in die zin geen behoefte aan terugkijken. Wij waren helder uh, en dat zijn we nu ook. Hans van Balen wil even reageren. Misschien, uh, wat, wat aan die uh, Wikileaks interessant is, om te zien dat er tussen de toenmalige coalitiepartij weinig vertrouwen was. En je ziet ook dat er ministers zijn. Minister Middelkoop wordt geciteerd in de pers... die dan eigenlijk via de Amerikanen de Partij van de Arbeid weer onder druk wilde zetten. Bij de eerste vraag, gaan we naar Oersgan, was alles op vertrouwen gebaseerd. Tussen de Kamerleden die onderhandelden... en toen heeft de Partij van de Arbeid de ruimte gekregen en genomen... om de hele partij mee te krijgen. En nu is alles onder druk komen te staan en dat werkt dus niet. Dat is eigenlijk de enige conclusie die ik trek gebrek aan vertrouwen, gebrek aan tijd... Uh, en uh, een ambassade gebruiken om een coalitiepartner onder druk te zetten... dat is, uh, ja, dat is niet de basis voor een goed besluit. Is en dat, dat is ook niet gewoon gehoord. heel erg raar? Dat is heel erg raar. Ja. En niet voor herhaling vatbaar. Ik vraag me dan nu natuurlijk ook af met deze Wikileaks nu op tafel. Uh, wie nu uh, Jolande Sap onder druk uh, aan het zetten is. Of met wie uh, Pechtold uh, De, de, de uh, Amerikaanse ambassade waarschijnlijk. Nou, over twijfel. Want opnieuw ligt er natuurlijk een besluit voor een, over een, een missie op tafel. Meneer ja. Buma? Nou ja, het, het laatste wat ik nog terug wil zeggen. Want het begint nu wel heel erg over wie is consistent en wie niet. Dit ging ja. gewoon over een heel Voor de kiezer wel besluit. handig hoor. Vergeet één ding niet. Als het gaat over internationaal beleid in Nederland... gaat het natuurlijk om de kiezer. Maar het gaat ook over de moeilijke beslissingen. Wat doe je in je internationale positie van Nederland? En er is, dat wil ik toch nog herhalen. Het is niet alleen maar een nee, nee, nee geweest. Want er is wel degelijk gesproken over de mogelijkheden om iets te doen. Dus ik snap de verschillende posities wel. Mm -hmm. Maar dat neemt niet weg. Dat met alle vertrouwensvragen die er in het kabinet waren... er wel degelijk ook met Wouter Bos en ook met de andere kabinetsleden... gesproken is over mogelijkheden. Dus het, die, het, het, het is niet alleen een nee geweest. Het is wel degelijk ook een positie geweest... waarin beide gekeken hebben of je naar nou elkaar toe kan komen. Dat bedoel ik te zeggen, wetende dus hoe moeilijk het was. En ook wetende, inderdaad... we praten nu weer over Afghanistan... hoe uh, ingewikkeld zulke soort beslissingen altijd liggen... Ja. in de Nederlandse ja. politiek. En wetende dat de Partij van de Arbeid mm. ook op haar congres... al een nee had uitgesproken. Mm. Dat is toch de achtergrond... Uh, waartegen je alles mm. moet bezien. Ja, nou, het blijft in ieder geval uh, een kwestie... waar nog veel over gepraat zou worden. Of wij dat nu allemaal willen of niet. Omdat het ware verhaal toch nog niet helemaal... Ja, die week is nee. <laughs> voorbij, hè, dus... nee, nee, dat gelukkig niet. Nee. En, nee Maar toch een klein dingetje nog. U, meneer Van Balen, u noemt het raar dat... De leiders in het kabinet via de Amerikaanse uh, ambassade uh, een partner uit het kabinet die gewoon elke vrijdag tegenover hun zit probeert uh, geworden uh, dat men probeert die te laten onder druk zetten. Nou ja, uit mijn vraag blijkt wel hoe ingewikkeld de politiek is. En meneer Buma. Uh, uh, van Balen noemt het dus raar dat de premier en uh, Maxime Verhagen de Amerikanen nodig hebben met de minister van Defensie om een partner onder druk te zetten. Is, zegt dat niet iets achteraf over hoe die sfeer in dat kabinet was op het laatst? Um, nou, ik geloof niet dat er nog heel veel toegevoegd te worden, hmm. <laughs> of te worden aan wat Nederlanders al wisten over de sfeer aan het eind. Want, dus, omdat het. Onder andere op dit Afghanistan-onderwerp uh, een heel moeilijk systeem, systeem uh, ja. was in, dat, in die coalitie. En uh, dat is doodzonde. Want ik denk dat op zichzelf Nederland uh, op dat moment... maar nu ook behoefte had aan een kabinet dat gewoon zijn werk kan doen. Dat gold toen en dat gold nu. En dat het allemaal zo gelopen is, dat blijf ik gewoon heel treurig vinden. Oké. Okay. Laten we het voor het oude kabinet even hierbij laten. Uh, want nog een ander bericht uit de kranten. Ook alle kranten staan daar natuurlijk vol mee. De situatie in Tunesië op het moment. Na protesten in de straat is de president van Tunesië daar nu uh, weg? Uh, meneer Van Balen, hoe kijkt u naar die situatie in, in Tunesië op dit moment? Want uh, daar zullen verkiezingen moeten komen. De bevolking wil daar een echte democratie. Uh, wat voor soort bewind zal daar straks uh, nou Ja. Uh, de eerst moeten we nog maar zwaaien? kijken. Er is nu een soort interim bewind. Hè. De premier heeft zeg maar de. de de bevoegdheden van de president overgenomen, gesteund door het leger. Uh, maar bij uh, echte vrije verkiezingen, die zijn uh, jaren geleden is in Algerije gehouden, toen kwamen dus zeg maar de moslimfundamentalisten aan het bewind. Of dreigden aan het bewind te komen. Uh, dus uh, je kunt niet zeggen, ik ben voor verkiezingen en voor democratische verkiezingen... dat daarmee de zaak uh, geregeld is en dat stabiliteit komt. En wat nu in Tunesië gebeurt, kan in Algerije weer gebeuren. Kijk, Egypte, Mubarak, ja. ook een dictator ja. die heel lang aan de macht is... Uh, Jordanië Be is niet stabiel, dat, dus die hele, Arabische, ja, die hele Arabische wereld is niet stabiel. Er zijn maar enkele landen, en wij dachten eigenlijk dat Tunesië redelijk stabiel was... ondanks dat het geen democratie was. Uh, dat, dat kan voor Europa grote consequenties hebben, ook uh, voor onvrijwillige migratie. Mensen die vluchten uit die landen naar Europa. Dus we hebben uh, echt behoefte aan stabiliteit. Europa uh, moet daarom ook een rol spelen uh, in de discussie. Wat gaat er nu in Tunesië gebeuren? Welke rol zou dat moeten zijn? Eh, bemiddelen. Eh, om bijvoorbeeld eh, de diverse politieke partijen ja. bij elkaar te krijgen. Om te zeggen, laten we één ding afspreken. Dit moet een democratisch proces zijn zonder geweld. En wat kunnen we doen als honest broker, als bemiddelaar? Eh, en Europa heeft goede banden met al die landen. Economische banden. Eh, er zijn allerlei verdragen. Dus we moeten dat wel proberen. Ja. Meneer Buma, eh, hoe zou er vanuit Nederland gereageerd moeten worden, vindt u, op de situatie nu in Tunesië? Nou, dit is natuurlijk in de eerste plaats echt wel een, een situatie in Tunesië. Dus de, de reactie van Nederland, uh, ik, ik denk dat ook Europa in zijn geheel... dit is natuurlijk typisch een zaak waar de Europese Unie denk ik als geheel ook belangen heeft. Hè? Uh, een land als Frankrijk minimaal zoals Nederland. Uh, maar wij moeten dat met bezorgdheid volgen. En ik ben het helemaal eens met Hans van Balen. Nu is er een dictator weg, maar wat je daarvoor terugkrijgt is nog helemaal onzeker. Uh, en of het niet overslaat naar andere landen. Dus wat daar aan de noordkant van Afrika gebeurt is voor heel Europa... Europa van groot belang. En ik denk dat Nederland en de Nederlandse minister... ook met zijn collega's in Europa moet kijken hoe je reageert. Ja, mevrouw Ploemen, we horen hier voorzichtigheid aan, aan tafel. Met, een, met een, een, een misschien een lichte angst eronder. Zou je ook heel positief kunnen zijn zo aan het begin van het jaar? Dat mensen, jongeren in het bijzonder... gewoon de straat op gegaan zijn, ten koste van alles. En daar een enge baas uh, weg hebben gestuurd. Zo kijk ik er uh, wel naar. Uh, met alle uh, bezorgdheid... die daar ook bij hoort. Hè. Bezorgdheid deels omdat... kijk, het is van, ik vind het uh, bijzonder... dat mensen uh, de straat op gaan... om te protesteren... tegen een uh, dictator. Uh, dat ze uh, de, de moed en de durf hebben... om dat samen te doen. Er wordt ook aangetoond... Hè, samen sta je sterk. Um, de beelden die ik heb gezien... Um, daar zag je heel veel jongere mensen... Um, het is natuurlijk. Um, kijk, de, de er zijn een paar schaduwkanten. Eén is dat zo'n protest. toch ook altijd met geweld gepaard gaat. Het is een hoge prijs die betaald wordt voor de vrijheid. En ik vind wel dat uh, Europa, de Europese Unie, het is al gezegd. ook wel. De verantwoordelijkheid voor die vrijheid mee moet gaan nemen. En dat betekent dat we er alles aan moeten doen om in Tunesië de progressieve krachten. Uh, en de energie die nu vrij kan komen. om dat in goede banen te leiden. En zodat de Tunesië uh, de moderniteit uh, blijft omarmen. Oké, okay, nou, tot zover de onderwerpen die wij deze ochtend uit de zaterdagkranten hebben gepikt. Nou, we praten zo uitgebreid verder. Maar de Kamer is weer begonnen. Dus kijken we ook weer terug op de afgelopen politieke week. Weekoverzicht. De gedachte is om ook een beetje op een vrolijke manier dat, en op een creatieve manier dat nieuwe jaar te beginnen. Creatief en vrolijk, wij hebben het ons ook voorgenomen. Geen beter wapen dan een lach als het lastig wordt, zo weet ook Job Cohen. Wat mij betreft is het gezellig. Al je vrienden uitnodigen wil ook nog wel eens helpen. Een ouderwets linksfeestje samen tegen het rechtse kabinet. En dat wordt een leuke bijeenkomst waarbij echt mensen kunnen zien van die kant moet het op. Of de vrienden ook in de kwestie Afghanistan samen blijven is de vraag. Want de splijtswam van vorig jaar is weer helemaal terug. Ik zal niet ontkennen dat het geen worsteling is, maar ik hou wel van een worsteling. Gedoogpartner PVV maakt er de handen niet aan vuil. Volgens de nieuwe politieke moores moet de steun van de oppositie komen. Van GroenLinks hangt veel af. Ja, maar kijk, voor de politieke opvattingen moet u echt niet meer bij mij zijn, waarbij mijn fantastische opval. Over nieuwe leiders gesproken, die nieuwe premier van ons, die communiceert wel lekker modern. Ja, dit is de, de eerste keer. Dat ik langs deze weg met jullie uh, in gesprek ben. Ik ben van plan dat uh, ja, met een zekere regelmaat uh, te herhalen. Via Twitter en YouTube op je-en-jij-basis rechtstreeks in gesprek met de premier. Zonder hinderlijke journalisten tussendoor, niks geen kloof en vragen staat vrij. We zullen weer op tijd vragen, ook aan jullie, om uh, via Twitter de vragen naar ons toe te sturen. En dan ga ik opnieuw proberen uh, zo goed mogelijk recht te doen aan die vragen in de beantwoording. Maar niet iedereen begint het jaar zo positief. Jan Nagel, terug van Nooit Echt Weg geweest... ziet op korte termijn maar weinig lol meer in het leven. Januari wordt een rampmaand voor de ouderen. Minister Opstelten ervaart wat een simpel busritje kan doen... met het vertrouwen van de burgers. Het optreden bijvoorbeeld van mij uh, in dat gesloten busje... Uh, dat, ja, Daar wil ik heel eerlijk in zijn. Daar, ben ik, uh, daar was ik niet blij van uh, toen ik dat zag. En minister Schippers ervaart wat het is om als minister te worden aangepakt. En dan vind ik het nogal wat om dan die mensen dood door schuld te verwijten. En ik wil dus ook aangeven dat ik de uitspraken van mevrouw Thieme verre van mij werp, voorzitter. En ik klink geëmotioneerd en dat ben ik ook, omdat ik het eigenlijk, ja, ik vind het eigenlijk buiten... Het nieuwe politieke jaar is dus wel echt begonnen. Eurocommissaris Nelly Kroes bevestigt nog even haar ervaring. Well, most of you are aware what my reputation is. It's not only Dutch, but it is even more Dutch you can't get, so to say. Ja. Ja. En Job Cohen onderstreept juist dat hij die ervaring nog niet heeft. Nou ja, maar, maar laten we nou even wel wezen. Ik zit er net... Ja, en ik. ik, ik euh, euh, euh, en, euh, ja. Soms is in de politiek niet belangrijk hoe lang je er al zit, maar vooral hoe lang je er nog zit. Hoe dan ook. Tot de volgende keer. Tros Radio 1. Het is alweer weer twintig minuten over elf. En u luistert naar Trostkamer Breed met vandaag als gast de Partij van de Arbeid. Voorzitter Lilianne Ploemen. VVD-Europarlementariër Hans van Balen. En CDA-fractievoorzitter in de Tweede Kamer, Sibrand van Haarsma. Buma, meneer Buma, om met u te beginnen. De komende week bestaat het kabinet 100 dagen. Het kabinet Rutte, het kabinet van VVD-CDA met steun van de PVV. Nou, dat wordt overal gememoreerd. Er staan grote verhalen in de kranten. Um, als ik eens met een algemene en open vraag uh, begin, begin. Valt het mee? Um, ja, zo is, niet, zo is het zeker niet waar ik mee uh, ernaar kijk. Valt het mee of tegen? Maar ik vind dat dit kabinet, als ik zie hoe uh, aarzelend ook voor veel CDA'ers... We begonnen zijn aan het kabinet. ben ik heel erg tevreden waar wij nu staan. En tegelijkertijd vind ik 100 dagen altijd een leuk begin. Maar wij gaan voor vier jaar... Er is nog heel veel wat op de rails komt... maar ik ben uh, zeker tevreden uh, over de balans van die eerste honderd dagen. Ja, en, om, en niet om die hele geschiedenis terug te halen, dat wil ik zeker niet... maar toch even, u heeft een, uh, inderdaad een hele zware tijd gehad als partij. Er is een heel groot uh, congres geweest... waar een derde uh, nee zei tegen de coalitie die er nu zit... Terugkijkend dus op die 100 dagen... en wat u van plan bent om er meer dan 100 dagen te blijven zitten... denkt u dat die een derde er misschien nu wel eens anders over zou kunnen denken? Dat er ook reden voor is? Nou, Wat ik van veel mensen hoor is uh, dat ze af willen van uh, de discussie uit het verleden... van hoor je bij de 30% of bij de 70%, de 32, 68%. Dit kabinet zit er. Een aantal mensen had daar moeite mee... maar ze zien ook dat veel indianenverhalen gewoon helemaal niet uitgekomen zijn. Dat dit kabinet zou gaan polariseren en verhoudingen op scherp zou zetten... het tegendeel is waar... En zij zien dat dit kabinet is hard bezig om ook de economische toestand van Nederland te verbeteren. Er zijn natuurlijk mensen die nog steeds zeggen, dit had nooit gemogen. Dat blijft ook zo, dat, dat, dat realiseer ik me. En die probeer ik ook echt allemaal zo mogelijk te spreken. En te zeggen waarom we deze keuze hebben gemaakt. Maar ik ben veel, vind dat het CDA veel verder is dan we hadden kunnen dromen. toen we in uh, oktober die grote bijeenkomst met 5000 mensen in de Rijnhalen in Arnhem hadden. En vanmiddag starten wij de, de campagne voor de statenverkiezingen. Daar komen heel veel mensen en ik proef gewoon het enthousiasme om er met snallen weer de schouders op te zetten. Wat wordt de leus eigenlijk? Recht uit het hart, CDA omdat wij willen laten zien dat het vanuit het CDA echt recht uit het hart komt. Dat wij een partij zijn die inderdaad in discussie is geweest, maar naar de mensen kijkt en vanuit zichzelf, vanuit zijn hart, politiek bedrijft. Wat is nou, als u terugkijkt op die afgelopen honderd dagen, het belangrijkste wat het kabinet concreet bereikt heeft? Ik vind, een, uh, er zijn een aantal dingen die, waarvan ik zeg, daar is het kabinet al heel erg mee bezig. Nou, ik noem voor, daar één. Ja, Honderd dagen is natuurlijk, daar vind ik wel dat je niet eerlijk in moet zijn. Dat is niet dat je alles afgetikt hebt. Nee, natuurlijk. dat is een aanzet. Maar wat is ja. nou het belangrijkste waarvan u zegt, hier hebben we een goede aanzet voor gegeven? Ik vind een hele belangrijke aanzet die we hebben gegeven uh, op het gebied bijvoorbeeld van de zorg. Gisteren is dat gebeurd. Als ik kijk naar uh, de discussie die er geweest is over de ouderenzorg. Daar hebben we met de, de veel partijen over gesproken. Sinds gisteren is het voorstel om een wet te maken waarin gezegd wordt... en hier hebben mensen nou echt recht op als zij zorg krijgen... als ze ouderen zorg krijgen. Daar is lang over gediscussieerd. Dat voorstel is gisteren in de ministerraad besproken... naar uit te komen. Dat is heel snel in honderd dagen. Dat is even één voorbeeld, want er zijn er veel ja. meer. Ik kan nee, maar goed, ik vroeg u om Maar dan, om dan heb je al voorbeeld. iets waarvan je zegt, ja. daar gaan we een verschil maken. U heeft bij de, bij de, uh, in het debat over de regeringsverklaring... zelf gezegd, ik wil een uitgestoken hand naar de oppositie. Want we moeten het met elkaar doen. I, op, op welk punt heeft een, u nou, uw partij... de hand al uitgestoken naar die oppositie? Eigenlijk merk ik dat in ieder debat waar uh, de Kamer in spreekt... maar ook dit voorbeeld bijvoorbeeld van uh, de, de rechten op de zorg... dat is iets waar ook de oppositie, naar ik aanneem, een, een groot voorstander van is... zie je dat heel veel voorstellen van dit kabinet niet anti... Uh, oppositie zijn, maar juist een poging... om met de, de oppositie tot iets te komen. Daar vind ik dit een voorbeeld van. Zo zijn er veel meer voorbeelden ja, te nee, maar verzinnen... Goed, dan waarin dan het even... niet alleen maar een, een kwestie is van... Uh, de, de, het kabinet doet maar wat... en de oppositie die, die, die moet achteraan hobbelen. Maar de erkenning... Uh, dat het een minderheidsregering is... waar wij in veel gevallen de oppositie nodig hebben... om meerderheden te krijgen. Ervaart de Partij van de Arbeid dat ook inderdaad zo, mevrouw Ploemen? dat de regering de hand uitsteekt... of het CDA dan in dit geval... de hand uitsteekt naar de oppositie? Ik heb nog uh, geen hand gezien, uh, eerlijk gezegd. Um, en uh, ik vind het ook... Uh, het kabinet moet uh, inderdaad... met wisselende coalities uh, gaan werken. Uh, dat hebben ze zichzelf aangedaan. Mijn uh, grote zorg is vooral... dat uh, dit kabinet het land in zijn achteruit in plaats van in zijn vooruit. Um, en maar maakt ja, dat wat ik zeg. Ik ken het voorbeeld wat Buma geeft. Hij zegt van, nou, bijvoorbeeld over de zorg, uh, daarin moeten wij met elkaar uh, door één deur kunnen. Nou, dat lijkt mij uh, ook zorg, met name voor ouderen, is natuurlijk in Nederland, moet, ik bedoel, elke ouder moet daar recht op hebben. Uh, dat lijkt mij eerlijk gezegd niet iets om je over op de borst te kloppen, dat moet gewoon gebeuren. Maar als ik kijk wat ze bijvoorbeeld willen doen in ingrepen in de kinderopvang. Um, um, de betaalbaarheid van de kinderopvang uh, loopt terug. Heel veel jonge gezinnen uh, gaan daar heel veel last van krijgen. Um, het is niet alleen een individueel probleem... van vrouwen en mannen die niet meer uh, kunnen werken... omdat ze het niet meer kunnen betalen. Maar het is ook een probleem van ons allemaal. Want oh. we willen graag mensen voor de klas. We willen graag dat vrouwen en mannen... gewoon hun talent ook kunnen ontplooien in werk. En in dit en soort dingen dit is, ja, u, daarin kijk, zie ik niet meteen een uitgestoken hand. Nou, het is nemen? geen uitgestoken hand. Het is gewoon hartstikke hard in zijn achteruit richting jaren 70. Hans van Balen wil reageren. Ja, wat je ziet, dit kabinet is een gewoon kabinet. Een minderheidskabinet in Nederland kan functioneren. Uh, hoe dat de komende vier jaar is, dat zullen we zien. Ook na de Statenverkiezingen, de Eerste Kamer. En dat betekent dat uh, voor de coalitiepartijen, voor de gedoogpartij en voor de oppositie is dat. Wennen. Hè? Hoe doe je zaken? Hoe doe je dingen objectief? Uh, waar bedrijf je echt politiek? Ook dat, dat, dat hoort er gewoon bij. En dan zeg ik: dan vind ik dat het kabinet een goede start heeft gemaakt. Uh, en uh, laten we eens kijken bijvoorbeeld over de discussie politiemissie naar Afghanistan. Hoe die discussie. Eh, plaatsvindt, Want als dat echt op basis van argumenten gebeurt... dan zou het wel eens kunnen zijn dat ook rond hele moeilijke zaken... het kabinet een meerderheid kan krijgen. Ja. Eh, ook over een aantal jaar op andere gebieden. Dus ik vind het een, een goede start. Maar, We zijn er nog lang niet, maar eh, dit kabinet is een gewoon kabinetantwoord. En maar, dat is belangrijk. U noemt nou de politiemissie Afghanistan... waar dan vanuit de oppositie steun voor zou kunnen Tunis. of moeten komen. Maar het lijkt erop dat er vanuit de coalitie, althans vanuit de gedoogpartner... coalitie, gedoogpartner... juist hele grote weerstand komt ja. tegen deze missie. Ja, maar dat was bekend. Ja, maar als ik u dan toch heel eventjes mag citeren... uit het Algemeen Dagblad van vandaag... of het AD moeten we dat geloof ik tegenwoordig noemen... daarin zegt gedoogpartner Wilders... Uh, het is uh, de grootste blunder van het kabinet tot nu toe... Het is heel erg onhandig om voor deze politiemissie in Afghanistan te willen zijn. Ja. Dus vanuit, u krijgt niet alleen geen steun vanuit de oppositie misschien, maar u krijgt zelfs hele grote weerzin vanuit Nee, maar de het is duidelijk dat de PVV niks ziet in internationale militaire of politiemissies. Dat was duidelijk. Dus dat betekent, het kabinet weet ook dat je daarvoor dus naar de oppositie moet gaan. Hetzelf ook zijn rond allerlei Europese besluiten waar Wilders nee tegen ze zeggen. Dat is bekend. En nu gaat het erom, lukt het op basis van onderhandelen... van een hoorzitting, van een discussie... om dat besluit te krijgen ja, maar met bij... uh, bijvoorbeeld GroenLinks en D66. Ja, maar goed, maar, meneer Van Walen, om je toch even te onderbreken. En ik ga daarvoor uh, naar uh, de heer Buma. Meneer Buma, een partner die u mede overeind houdt, zegt aan het begin van een grote verkiezingscampagne voor de provinciale staten. Maar die gaan uiteindelijk natuurlijk over de positie van het kabinet. Uh, het is de eerste grote blunder van het kabinet, namelijk die missie. Uh, wat vindt u daarvan? Nou, allereerst wil ik toch even onderbreken... als u zegt, deze gaan natuurlijk in de eerste plaats over de positie van het kabinet. We moeten wel voor ogen houden dat het provinciale statenverkiezingen zijn. Ja, nou, dat onderbreken ja maar dat kunnen we ook even. Want graag, ook uw maar partner... ik wou het toch even gezegd hebben. <laughs> ja, ja, nee, nee het is hartstikke goed. Heel goed. Ja. Uh, maar uw partner, uw gedoogpartner. partner in het kabinet, denkt ook daar anders over. Want die zegt, die gaan gewoon over de positie van het kabinet. Of Magiet, hoe staat het dan? Ja, ik ben het eventjes aan het opzoeken. Uh, natuurlijk gaan deze verkiezingen over de Provinciale Staten. Maar als je dat niet interesseert, ga dan vooral stemmen... om dit kabinet aan een meerderheid te helpen in de Eerste Kamer... zegt uw gedoogpartner Geert Wilders. Dus, ja, we kunnen er uh, mm -hmm. raar over doen... maar uiteindelijk gaan deze verkiezingen ja, natuurlijk wel over alles, de provinciale staten. Alle verkiezingen kijk, in Nederland... Ik hoop... of het voor, voor de gemeenteraad is ja. Provinciale Staten of Europa of de Tweede Kamer, ja. gaan uiteindelijk over landelijk beleid. He, dat, is dat stelt u gewoon even voor. Nou, ja, en dat heeft, zagen, zeggen, ja, maar... heeft partijgenoot Rutte ja, uh, ja, van meneer Van Waalen ook ja, gedaan. Partijgenoot Abtroot. Ik bedoel, senator Werner van het CDA heeft dat ook ja. aangegeven. Toch... Dus laten we ja. gewoon zeggen zoals ja, het, ja, is. het is. Het gaat 2 maart. Maar toch gaat, ook ook maart nee, gaat, het best, maar gaat het maar iets te snel als je uh, verkiezingen hebt... voor de vertegenwoordigingen in de provincie. En we willen ook dat mensen weten wat er in de provincie gebeurt. Dan vind ik het niet dat landelijke politici... van welke partij ze ook zijn, of ze van mijn eigen en of van de anderen moeten beginnen met te zeggen dit zijn landelijke verkiezingen maar dan hadden we wel landelijke okay, okay. Maar, dan, maar ze maar hebben een landelijke even... component en dat ontken ik natuurlijk wel helemaal niet okay, nee, maar beurde. dan even het vervolg op de vraag want dit hebben eens. we dan even vastgesteld u vindt dat het vooral over provinciale zaken gaat maar maar dan toch eventjes het volgende Geert ja. Wilders zegt uh, dit is de grootste blunder. Straks zijn er bijvoorbeeld debatten. En daarin staat dan uw partijleider. Wie is dat eigenlijk op dit moment? Nou, we hebben niet een partijleider, want je, je, wij kiezen niet een partijleider. Nee, dus er komt dus goed, we, we hebben dan een. Ja, goed, we nee. Hebben een uh, nee, dat is even de vraag hoe u dat, dat bedoeld nou ja, is. Stel me eventjes zo... een debat voor straks met de heer Wilders en de heer Rutte. En dan moet er ook van uw partij nou, natuurlijk iemand staan. Nou, als de heer Rutte daar staat, zou dat verrassend zijn, want hij is de minister-president. Dus dat, dat weet ik niet precies. Maar dit is een echte techniek, hoor. Om, om de... Dit interesseert me allemaal minder dan. De inhoud van de, het debat even naar dat over debat. Afghanistan. Want hoe, Wie dat hoe, gaat voeren uh, voor het CDA zal het gevoerd worden. Oké, okay, wat is er nog veel onzeker? Maar goed, er zal een debat gevoerd worden. Dan staan de twee coalitiepartners, CDA en VVD, die pleiten voor deze missie. En dan staat er de gedoogpartner van de PVV... die gaat voluit tegen deze missie pleiten. Nou, laat Hoe toch... stelt u zich dat ja, voor? Ja, maar laat ik toch even beginnen met uh, het feit dat we nog op dit moment niet verder zijn dan dat het kabinet een voorstel heeft gedaan voor een missie. Dat is een minderheidskabinet, dus die gaat daarvoor steun verwerven. Maar het kabinet zal die steun bij alle partijen moeten werven om een meerderheid te krijgen. Maar bedoelt, u dat wij, eraan... uh, bedoelt u dat uh, ook het kabinet gaat proberen bij de gedoogpartner alsnog steun te verwerven? N nee, wat ik bedoel te zeggen wow. is dat ook voor het CDA geldt en voor mijn eigen fractie. En dan vind ik dat mijn positie als fractievoorzitter daar ook een hele belangrijke is. Huh? Ik hecht eraan dat mijn eigen eigen fractie ook pas een besluit neemt over die missie als wij alle informatie goed gewogen hebben. Oh. hebben we hebben de brief van het kabinet gekregen, we, die hebben we allemaal gelezen. Hm. We gaan in onze fractie deskundigen horen, de Kamer doet dat, ja. maar we doen het in de fractie ook, omdat ik niet wil dat wij een besluit nemen als fractie alleen maar op basis van de mededeling van de minister-president. Oké, okay, er zijn nog twijfelaars in uw fractie. Zo bedoel ik. Ik bedoel het niet over twijfelen. Wat niet. U ik dan heb, wel? Dat ik 21 mensen heb in de fractie... die niet de dag na een brief zelf gezegd hebben... dit wordt het. Wij, staan, wij vinden dat Nederland verantwoordelijkheid internationaal moet nemen. En ja. wij hebben de motie gesteund die de basis is voor die brief. Maar of deze missie in deze vorm het is... wil ik echt pas zeggen op het moment dat wij ja. als fractie... Ja. de okay. afwegingen hey. hebben gemaakt. En ja. ik hoop, ga ervan uit dat... Alle partijen dat doen. Of je nou gedoogpartner bent of oppositie ja. of coalitie. Ja, maar wil toch gewoon een, een antwoord proberen uh, te krijgen van u over dat uw partner, die u mee ja. houdt, zegt dat dit de eerste grote blunder is van het kabinet. Dan kom ik daarop. Dat, dat ik bedoel, dat is terecht dat ik. U, me, u zei zo snel van. Uh, u, u positioneerde het CDA zo snel dat ik dat even wou zeggen. Ja. Maar ik vind dat ook voor de gedoogpartner geldt dat ook zij wonen in Nederland, een land wat een internationaal belang heeft en dat zij veel verder moeten kijken dan alleen maar het kabinet maakt een blunder over tijdstippen van het brengen van een voorstel. Dit is een internationaal voorstel. Maar hoe? Dat, hangt, dat kan je niet vastleggen op de vraag of er in Nederland verkiezingen zijn. De internationale kalender loopt anders. En dat zou dus ook de gedoogpartner zich moeten hoe, realiseren. Hoe dan da kijken wij allemaal uit naar uh. het debat dat u met uw gedoogpartner daarover uh, zult hebben. Want wat wij in de krant lezen vanochtend zijn de uitlatingen van Wilders. Mm -hmm. uh, we horen vanuit het CDA dat er uh, positief ten opzichte van de missie uh, gestaan wordt. Um, ik hoor u nu zeggen... nou ja, ieder moet uh, gaan wegen en ieder moet dat debat voeren. Het lijkt mij dat u uw vrienden van de PVV... hier wel eens scherp uh, aan de tand uh, zou moeten voelen. Ja, dat, dat ben ik met u eens. Dat, dat, vind ik, dat, dat doe ik dus ook, dat ga ik ook doen. Zeker als de Partij van de, voor de Vrijheid zelf op deze manier... Uh, het debat voert met een, gewoon de stelling... wij zijn tegen, dat is het. En daarmee in dezelfde stelling als ook... De PVDA, die allebei, of je nou PVV bent of PVV, PVDA. Er was nog geen voorstel van het kabinet. Er was een mededeling en een persconferentie. Er ligt maar... een brief en, uh... van, ik geloof, 18 kantjes, meneer Buma. Dat ja, maar, noem ik een voorstel. Ja. En daar staan de argumenten in genoemd, die, wat ons betreft, niet nieuw zijn. En de Partij van de Arbeid discussieert ja. hier natuurlijk al maanden over, want het is geen verrassing dat er een voorstel zou komen. Dus onze argumenten om niet in te kunnen stemmen met deze missie, mm -hmm. zijn inhoudelijk... en hebben te maken met de aard van de missie. Uh, en wij hebben niet een soort net verkondigd vanuit de gedachte... dat Nederland niet verder moet kijken dan zijn neus lang is. Want wij zijn en blijven een internationalistische partij. Heel anders dan de Partij voor de Vrijheid. Maar als dat zo is... Hans van Malen. Uh, ik heb met een aantal Kamerleden ooit een rapport geschreven... hoe moet je dit soort missies in de Kamer behandelen. Dat uh, was eigenlijk de afspraak van iedereen... Uh, je zorgt dat er een Kamerdebat is, dat er hoorzittingen zijn. En dat je op basis van de feiten een afweging kunt maken. En dat ook het kabinet nog in staat is, bijvoorbeeld zaken te veranderen. Hè, dat zou ook nog kunnen. En dat zou misschien uh, wel uh, nodig en, zijn en als dat het het dan meneer Ruma's verstandig zou horen. Dat geen partij definitief ja of nee zegt. Mm. Wat Buma zegt, klopt. Ook in mijn fractie rond de verlenging oorzaam is enorm gedebatteerd. Het lag niet bij voorbaat vast dat wij daar voor waren. Uiteindelijk zijn we dat geworden. Dus eh, ik vind het van PVV onverstandig. En ik vind het van de Partij van de Arbeid onverstandig om een definitieve positie zonder een debat in te nemen. Helder. Het debat en, en, heeft in onze partij ja. en nogmaals ja, maar niet in de echt plaatsgevonden. Ja. Um, en wij hebben die argumenten gewogen. Dus het, het lijkt me, het is dat... geen ondoordacht besluit dat zomaar ja. genomen is op een achternaam ja, dus een diepgaan, nee, het is een diepgaand debat in de partij. We sluit dus uit dat het Kamerdebat hoe, leidt tot een andere positie of, van de Partij van de Arbeid. Of, of zou het, hoe, het nog kunnen zijn dat de Partij van de Arbeid toch nog akkoord gaat? Waar het over gaat, wat wij hebben gezegd... Oh, dus is dat is wij... een, best, best een best een leuke dank uh, ja. van Balen. Ja, best een leuke ja vraag. doet hij altijd goed. Nee, kijk, wij, nou, dat wij, dat even, even, even, onze positie is natuurlijk duidelijk. Is, is dat... die nog veranderbaar? Dat zie ik niet gebeuren, omdat de, uh, de NAVO-missie... Dus het maar, is wel gewoon niet. Niet is maar, niet. Omdat niet. de NAVO-missie, zoals die zich nu ontsponnen heeft in Afghanistan... Um, en nogmaals, ik zeg het met enige bitterheid... wat ons betreft uh, niet tot succes zal leiden... het Nederlandse inbreng nee. daarvan daarin... Uh, dus veel meer diplomatie, veel meer ontwikkelingssamenwerking. Uh, die is door de Amerikanen, ondanks hun prachtige woorden... toch de afgelopen maanden okay. onder okay. het tapijt I geveegd. En daar moet je ook gewoon eerlijk over zijn. Oké, okay. Nou, ik wil toch nog heel even de, de helderheid hebben over... want uh, meneer Buma is zegt duidelijk, wij moeten het allemaal nog bespreken. Er komt nog een hoorzitting en uh, alles erop en eraan. Hoe beoordeelt u dan de uitspraak van uw uh, mede-ondersteuner van dit kabinet, Geert Wilders? Het is de eerste grote blunder van dit kabinet. Nou, daar heb ik dus net op, op gerezen. Ja, maar heel duidelijk graag dan. Hoe beoordeelt u dat dan? Nou, ik vind het dus ten ene male, Hij gebruikt daar zijn woord blunder. Ik zit daar tegenover. Dat nee, maar vindt Nederlandse... u dat dat... Kan. Vindt u dat prettig? Hoe taxeert u <laughs> nou, dat? Het, volgens mij is de laatste afweging die andere partijen moeten maken... of ik iets prettig vind. Dat is echt helemaal aan de ander. Maar ik ben het volstrekt nee, mee niet eens. Mee. Ik, ben, ik kan het niet anders zeggen. Okay. Ik vind dat dit kabinet kan niet tegen de partners in de NAVO zeggen... sorry, Afghanistan is vervelend... maar we hebben binnenkort statenverkiezingen. Zo werken die kalenders niet. Nederland zal op een gegeven moment een vraag krijgen... en daarop moeten antwoorden. Dat moet Geert Wilders ook begrijpen. Dat moet de Partij van de Arbeid begrijpen. Dat moet iedereen begrijpen. En natuurlijk is het zo dat wij in Nederland een debat moeten hebben... voor de statenverkiezingen wat over heel andere dingen gaat. Dit kan daar een rol in spelen. Maar ik vind dat iedereen de verantwoordelijkheid heeft... om ook te zorgen dat verkiezingen gaan over het onderwerp... waar ze over zouden moeten gaan. Dat is in de eerste plaats de provinciale statenverkiezingen. Oké, okay, het is zeven minuten over half twaalf. U luistert naar Trost Kamer Breeds. We hebben een uh, fijne discussie bij ons aan tafel. Lilianne Ploemen van de Partij van de Arbeid, voorzitter, VVD-Europarlementariër Hans van Balen en CDA-fractievoorzitter in de Tweede Kamer, Siebrand van Haarsma-Buma. Uh, meneer Buma, u heeft morgen, of nee, vandaag een feestje vanwege de aftrap van de provinciale statenverkiezingen. Mevrouw Ploemen, uh, links heeft morgen een feestje. Dan Plot. wordt er gesproken over. Uh, uh, ja, het is een linkse coalitie, samen tegen het rechtse kabinet. Um, dus vooral samen voor een ander Nederland. Oh, is dat leus? Dat is het, ja. oh, Wij hadden toch de indruk dat het vooral was... om u af te zetten tegen dit kabinet? Nou, dat gaat eigenlijk vanzelf. Uh, op het moment dat je gaat praten over... Um, hoe, hoe uh, zorg je nou dat in Nederland iedereen mee kan? Hoe zorg je nou dat uh, de leraar um, en een prettige werkomgeving... heeft het goede kan doen voor zijn leerlingen en zijn behoudt? Hoe zorg je nou dat het veilig blijft op straten? Uh, dan heb je het al heel snel uh, over een ander Nederland... Uh, dat dit kabinet. Nee, maar even, ons even, even voor, voor, voor de duidelijkheid. Wilt u nou dat er een ander kabinet komt? Of dat we het land veranderen en het kabinet blijft? Hm. <laughs> Wat denkt u? laat het helder zijn. Um, de Partij van de Arbeid uh, maakt geen onderdeel uit van dit kabinet. En dat heeft een reden. Namelijk dat uh, zoekt de tien verschillen, zou ik maar zeggen. Die kun je kwadrateren. Um, wij kunnen ons uh, in, laten we zeggen, de, de toonzetting van dit kabinet de maatregelen. Die zij gaan nemen, kunnen wij ons uh, niet vinden. En dus en is linkse... het ontzettend belangrijk, ja. Omdat... En dus die linkse samenwerking. Nou, nou is uh, Job Cohen afgelopen dagen een paar keer op televisie geweest. En die houdt de spanning er behoorlijk in, want hij komt morgen met een boodschap. Daar wilde hij eerder nog niet echt iets over vertellen. Uh, niet voor de miljoen uh, kijkers bij Pauw en Witteman. Nee, zei hij, dat ga ik zondag doen. Nou, wij zijn heel benieuwd. Wat ja. is de boodschap waar hij morgen mee komt? Uh, uh, nou, u gaat het uh, morgen van, uh, van hem horen. Het moet wel iets heel groots uh, zijn hè, de als de spanning nou, kijk, zo wordt opgevoerd. De boodschap, Nou, ik moet eerlijk zeggen... Uh, de boodschap is natuurlijk uh, voor een deel al het feit... dat wij met al die organisaties, al die uh, mensen... Morgen daar uh, in de brakke grond zijn. Uh, de SP zal er zijn, GroenLinks is er, D66 komt met een delegatie. En ik denk dat het heel erg belangrijk is. En nou ja, nog, niet, nog los van wat ik ervan vind, uh, wat wij uh, van onze achterban horen, van veel mensen in het land de afgelopen maanden, is: Joh, weet je, wij willen het zo graag anders. En we willen zo graag laten zien hoe het anders kan. Maar en dus daar zijn we ook te moeten. Daar zijn, daar zijn de verkiezingen voor. voor. Maar, maar nu die boodschap morgen. Ja, maar daar zijn verkiezingen voor. Maar u zult mij niet euvel duiden dat in de tijd die er is tussen de verkiezingen, en hopelijk is dat in dit geval zo kort mogelijk, dat wij um, ook willen laten zien hoe progressieve politiek eruit ziet. Dus... Niet alleen in de Tweede Kamer, want dat is natuurlijk ontzettend mm -hmm. belangrijk. Niet alleen in de Eerste Kamer, dat wordt heel erg belangrijk, steeds belangrijker. Maar ook uh, al die maatschappelijke organisaties, al die mensen uh, die, die die boodschap willen uitdragen. Dat gaan we morgen doen. Het is afgeladen vol. 900 man kan erin. Er kunnen 900 mensen erin. Ik heb begrepen dat er wachtlijsten zijn. Ik denk dat er een mooie manier is. Ik ben niet uitgenodigd. Maar u bent wel van harte welkom. Als u zich morgenochtend meldt... dan vind ik vast wel een plekje. voor u. Want als u wilt toetreden... tot die progressieve coalitie... voor dat andere Nederland... dan verwelkom ik u van harte. Oké, Ik dacht dat u ook tegen de wachtlijsten was. Maar goed... Het is zo dat de boodschap dus gewoon is... wij willen een ander kabinet en dit moet werken. Nou, wij willen een ander Nee, maar Nederland. is dat nou ja of nee? Ja. Wij willen een ander okay. Nederland. Nou. En daar maar, bent u wel van geschrokken, denk ik, samen. Ik van ben er Balen van, en Buma. De, van geschrokken. Oh. Het is goed als de oppositie probeert een vuist te maken. Ik ben benieuwd of dat echt gaat lukken. Want u het zegt gaat, het met een lach, zeg ja, ik even voor wel. de luisteraars. Want wat in de Tweede Kamer moet gebeuren... maar ga, laat ik niet gratis adviezen geven aan de partijen... maar het is natuurlijk <laughs> dat de oppositie met voorstellen komt... Uh, waarmee de coalitie in verlegenheid wordt gebracht. He, dat ze eens inbreken, dat ze een coalitiepartner aan, aan, aan hun zij krijgen. Kortom, inhoudelijke voorstellen die toe doen... waar mensen zeggen, hé, hey, dat is interessant. Daar moet eerst dan in de oppositie eigenlijk een soort eenheid worden gesmeed. Want anders heb je niet veel. Uh, en wat ik nou zie is dat de oppositie eigenlijk volledig... Uh, apart, separaat opereert. Dat de Partij van de Arbeid nog niet het vlaggenschip is... wat voorstellen doet waar logischerwijze anderen achteraan moeten. Uh, en ook het idee, wat ik eigenlijk wel leuk vond... van uh, de heer Hamming van de Partij van de Arbeid... om een, een soort schaduwkabinet te organiseren. is toch interessant? Dan, dan, mm. dan zit je tegenover uh, Rutte Verhagen een, een, een schaduwkabinet. Dat vindt de Partij van de Arbeid ook niks. Dus ik denk mm. dat het misschien wel een leuk feestje wordt. Maar het gaat erom of in de Tweede Kamer het kabinet het lastig gaat krijgen. En, en dat ziet u nog niet gebeuren? Nee, nee meneer... Simon Buma, Buma eh, eh, ik, ik begreep van uh, Maxime Vragen... gisteren de, had hij ergens gezegd... die noemde het een verdrietige anti-campagne... Uh, van de Partij van de Arbeid. Hoe Is dat nou, de slogan ook uh, voor u? Nou, wat, wat ik vind uh, van, van de dag van morgen... is dat op zichzelf, denk ik, in de eerste plaats... men vraagt van ons een uitgestoken hand. En vervolgens maakt men een vuist tegen dat kabinet. Ik vind het mogen, maar het is niet... Het is niet de, ik bedoel, ik vind het prima, hè, men moet morgen zeker zeggen wat men vindt. Maar het is een ander verhaal ja. dan... Een, een half uur geleden, toen van het kabinet een uitgestoken hand... werd gevraagd om juist verder te gaan. Dus als je dan tegenkomt en laten we eens even zien hoe fout het allemaal is... vind ik dat niet sterk. En wat ik inderdaad jammer vind van die oppositie... is dat het zich verenigt in alleen maar dingen waar ze tegen zijn. Het, men vindt een coalitie, dat is op zichzelf waardevol... maar die verenigt zich in besluiten die dat kabinet heeft genomen... op een bezuiniging. Want daar gaat het op heel veel treinen. Ja. Er wordt in dit land nog steeds te veel geld uitgegeven. Dus ieder kabinet zal moeten bezuinigen. Dus als er een kabinet met de PvdA zit... nou, dan zouden we misschien weer op andere terreinen uh, dat gaan Dat zijn dan bezuinigen. de keuzes die je maakt. Van op van de ouderenzorg, op de veiligheid... op allemaal dat soort dingen waar niet op bezuinigd wordt... daar zou je dan wel op gaan bezuinigen. Dus ik vind dat heel jammer. Ik zou veel liever een coalitie zien die zegt inderdaad... we gaan voor iets doen waar wellicht een meerderheid voor te vinden is in de Kamer. Want het is een minderheidskabinet, dus dat moet meerderheden vinden. Ja. En dan kom je met Nederland ook verder. Mevrouw Kroner, nee, er komt weinig... Bij u vandaan, zegt de heer ja, Limmer eigenlijk. Ja, nou he. kijk... Um ik, uh, bezuinigen is een keuze. Het is voor, uh, als je um, een kabinet met de Partij van de Arbeid had ook keuzes gemaakt. Wij hadden andere keuzes gemaakt. Neem nou bijvoorbeeld... Nou, nou, we nou, zouden... nee, blijf, maar, blijf, maar blijf heel even ja. bij de kritiek van de heer Buma. Ja. Want die zegt van, jullie zeggen alleen maar waar je tegen bent... maar je komt niet met andere goede voorstellen waar je voor bent. Um, ik heb hier een prachtig voorstel. En als ik daar vandaag de steun van meneer Buma voor zou krijgen... dan uh, ga ik als spekkoper weg. Um, laten we nou eens uh, de subsidie op villa's afschaffen... en laten we. Nou... Nou het uh, betaalbare huis betaal, uh, gaan bouwen. voor mensen die met hun gezin in een uh, huis met een tuin willen u bedoelt wonen. bedoelt de hypotheekrente uh, uh, discussie. Ja, precies. Ja, nou, dat lijkt mij een dan. buitengewoon goed alternatief voorstel. Ja. Hetzelfde gaat over laten we nou eens. Na, dat voorstel hebben we al gedaan. laten we nou werken aan een wet. die uh, de natuur niet onderhevig maakt aan de grillen van de politiek. Uh, maar die oog heeft voor duurzaamheid. Ik nodig u van harte uit om daar steun uh, aan te geven. Dus uh, het kan. Anders. Wij vinden dat het anders moet. We hebben daar veel medestanders in gevonden. Meneer Van Balen heeft gelijk: een oppositie voeren doe je niet alleen maar op zondagmiddag. Dat doe je ook vooral in de Kamer. Wij hebben geleerd van de vorige periode, toen de Partij van de Arbeid in het kabinet zat en de oppositie buitengewoon verdeeld was, dat dat niet de manier is. Nee. Vandaar dat we ook bijvoorbeeld bij de begroting samen met een aantal andere partijen tegenvoorstellen hebben ingediend. Ja. Ik ben het met u eens. Um, het gaat erom. Om politiek, um, laten we zeggen, uh, de alternatieve route te organiseren. Dat doe je door voorstellen te doen in de Kamer. Tegelijkertijd uh, zou ik al die energie die er is bij mensen... die al die ideeën hebben over hoe het anders kan... Daar wil ik als Partij van de Arbeid heel graag een platform aan bieden. En gaat dat allemaal lukken onder aanvoering van Job Cohen? Want daaraan is wel grote twijfel. En dat gaat absoluut lukken onder aanvoering van Job Cohen. We staan klaar in de startblokken voor uh, de campagne en de provinciale staten. Maar reageert u eens op de kritiek die er op het moment op hem is? Ja, ik lees natuurlijk ook de kranten. Dus ja. ik zie dat er allerlei columnisten allerlei kritiek hebben in onze uh, partij... Uh, en in onze fractie in de Tweede Kamer. Uh, iedereen leest uh, nogmaals leest die kranten. Maar goed, het uh, is niet Job alleen Job Cohen, uit de kranten. Nee, Job Want... Cohen is onze voorman. Uh, we hebben alle uh, vertrouwen in hem. We gaan met hem de campagne in. Als en ik toch word toch ook een eventjes... beetje moe. Ja, ja, maar ik word ik ook toch een ook beetje moe van, uh, We vragen ook niet uh, aan u uh, elke week van... Goh, uh, uh, uh, blijft u nog... En natuurlijk blijft Job Cohen. Blijf Hij is magie? onze leider. Nou, heb wij op, hebben een contract in. dat we ook graag <laughs> ja. maar, en ik, en ik goed, Maar de, de, de, ja. ja. de kritiek, ja. de kritiek ja. komt toch ook uit uw eigen partij. Uh, wij hebben hier eind december uh, Gusje de Horst, uh, uh, de Horst aan tafel gehad. Toen hadden we het ook over uh, de positie van Job Cohen. Laten we heel even luisteren naar wat zij daar toen over zei. Ik ben van de stroming die, die van mening is... dat, dat Job van, uh, Cohen van grote waarde kan zijn voor de Partij van de Arbeid... ook in de Tweede Kamer. Hij is al van grote waarde voor de Partij van de Arbeid geweest... als burgemeester van Amsterdam. Maar ik denk dat het een heel ander soort functie is. En uh, ik denk dat de tijd zal moeten uitwijzen... of Job, zich daar, Job Cohen zich daarin wel kan gaan voelen... en daarin ook goed kan opereren. Nu dat hangt er vanaf wat, uh, ja, wat de groeikapaciteit van iemand is. Oh ja. Ik heb geen idee... Uh, zeg maar, ik, ik ben ervan overtuigd dat Job daar nog in kan groeien. Maar of hij de absolute top daarin wordt of niet, ja, dat, moet, dat zullen we moeten afwachten. Mm. Groeicapaciteit vlak ja, voor een campagne. Ja, we moeten blijkbaar wennen aan het idee dat een uh, politicus uh, als Job Cohen is... rustig, bedachtzaam, uh, een uh, goed politicus is. Um, in het land hoor je ook heel veel waardering voor zijn stijl van opereren. Iemand die mensen bij elkaar wil brengen... en niet voortdurend heigerig achter de interruptiemicrofoon. Uh, staat. Uh, Job brengt mensen bij elkaar. Dat is ook de boodschap van de Partij van de Arbeid. Maar tot slot wat dit betreft hoor. Uh, doet mm -hmm. u soms ook pijn dat er toch hoe dan ook zoveel kritiek op is? En ook in uw eigen partij wordt er natuurlijk naar gevraagd. Wij willen wel eens een duidelijk verhaal horen van onze leider. En dat doe ik echt niet alleen op uh, ook wat Geert Wilders geloof ik gisteren in Friesland heeft gezegd. van, uh, nou Op z'n Friesland geloof ik, we gooien hem in de gracht en zo. Maar gewoon ook al die kritiek, maar ook in uw eigen partij? Van de kritiek dat? van meneer Wilders word ik niet koud of Precies, warm. Nee, het nieuws zou zijn als hij Job Cohen de hemel in geprezen zou hebben. Wat ik hem op zichzelf kan aanbevelen. Want de bedachtzaamheid en de rust van Cohen, daar zou Wilders ook wel iets van kunnen hebben. Maar raakt het u al die kritiek, persoonlijk? Um, op een bepaalde manier natuurlijk wel. Omdat uh, ik uh, zie hoe, uh, wat een gedegen, fatsoenlijk politicus uh, Job Cohen is. Ik zie ook hoe hij in de Tweede Kamer uh, op zijn eigen stijl effectief oppositie voert. En, maar ik heb er wel alle vertrouwen in uh, dat uh, mijn vertrouwen uh, heel snel door heel Nederland gedeeld wordt. Meneer Van Balen. Het, het aardige is uh, dat keer enorm veel kritiek toen hij er net zat. Ja. Margrette. We zijn het vergeten, maar wat de kritiek heeft die man over zich heen gekregen. En hij ja. is ijzerheinig doorgegaan en kijk waar hij gekomen is. de politiek zit de uitgang en de ingang zitten heel dicht bij elkaar. En ik zou, als ik Job Cohen was, uh, of Liane en me uh, van die kritiek maar weinig aantrekken. Uh, ja. nou. kijk, u bent mijn man, meneer Van Waarme. Dat is, dat ja. is ja. zo. Zo steun uit hij het ja. Nou, meneer Buma, u zit met uw hand onder uw wang. Uh, en u kijkt zo, zou ik dat nou wel willen? Ooit leider worden van het CDA? <laughs> Ja, volgens mij zou iedere politicus zich moeten afvragen of hij leider van een partij zou willen worden. Want het is. Uh, Kijk naar wat sinecure. nu over Cohen wordt gezegd. <laughs> daar is geen sinecure. En ik ben het met iedereen eens. Ik vind dat, dat bestje op, uh, op de persoon niet zo sterk. Okay. En iemand moet gewoon zijn werk kunnen doen. En we vallen elkaar aan op de inhoud van voorstellen, maar niet op de persoon. Oké, okay, laten we het over Europa gaan hebben, meneer Van Balen. Want uh, u, u komt uh, daar vandaan, zeg maar. Althans, u bent daar helemaal, uh, heeft zich daar helemaal in genesteld. Het is een beetje uh, ondergesneeuwd. ...de laatste tijd, of deze week zelfs. Toch was het heel belangrijk nieuws. De Europese Commissie vindt dat de Europese regeringen nog meer moeten bezuinigen. De pensioenleeftijd moet omhoog, vindt de Europese, Europese Commissie. En dat allemaal vanwege de financiële crisis. Het wil dus zeggen dat de Europese Commissie zich heel rechtstreeks gaat bemoeien... ...met het beleid van de afzonderlijke landen. Ja. Raakt dat aan onze ja, soevereiniteit? Ja. Hm? En wat je ziet is, ze hebben één munt... En eh, dat is de euro. En het betekent dat landen die in die eurozone samenwerken... kunnen niet te veel economisch uit elkaar lopen. He, want als je uh, vrolijk allerlei schulden maakt zoals de Grieken dat hebben gedaan, dan moeten de Nederlanders en de Duitsers dat uiteindelijk aanzuiveren. Nou, dat is geen goede basis. Dus je moet je houden aan afspraken. En dat is heel lang niet gebeurd. Het stabiliteitspact. Het stabiliteitspact we dat, he? voor die harde euro, over inflatie, over begrotingstekort, et cetera. Dus je zult uh, harder moeten optreden. En dat betekent dat je dus uh, landen die zich niet aan de afspraken houden. Uh, op de vingers moet tikken. En dat misschien, is wat de Europese Commissie. Ja, misschien nu wil. stemrecht ontnemen voor een bepaalde tijd. Uh, een boete geven. Uh, geen subsidie toekennen. Uh, alleen, ik wil graag dat dat onafhankelijk gebeurt. Hè. Dus ik voel er niet veel voor om dat heel erg politiek te maken. Ik heb graag dat een onafhankelijke instantie, dat kan de Europese Centrale Bank zijn of een. Commissaris, zoals de mededingingscommissaris in de commissie... die is vrij onafhankelijk, dat die dat soort dingen constateert. Uh, maar als je één munt hebt, zul je meer moeten samenwerken... en moet er ook meer op toezicht op worden gehouden. Dat is een feit. Dat betekent niet... Uh, dat je dan op allerlei andere gebieden, die daar niet direct mee te maken hebben... moet zeggen, nou, dat gaan we dan allemaal maar Europees doen. Hè? Uh, dat zijn sommige mensen die zien die munt als basis om een soort... Ja, uh, Verenigde Staten van Europa te krijgen politieke waar EU geen te maken. is. Er ja. zijn mensen die zeggen, dat zijn niet de minsten... je kunt eigenlijk geen monetaire unie hebben als je geen politieke nou ja, unie hebt. Je zult in ieder geval zaken die met die euro te maken hebben... gemeenschappelijk moeten regelen en de, de, de afspraken moeten handhaven. En dat is niet gebeurd. Meneer Buma, hoe lastig is het in deze fase en in deze economische crisis om in Europa de discussie aan te gaan over enerzijds meer integratie, omdat we het anders samen niet redden, en toch uh, als land uh, soeverein te blijven? Die discussie, hoe red je je daaruit? Nou, dat is natuurlijk de discussie die in Europa nu ook gevoerd wordt. Maar je kan het wel uh, scheiden, zoals Hans van Balen dat in wezen ook doet. Het gaat nu echt om de muntunie die we hebben. En waar volgens mij veel Nederlanders langzamerhand wel beseffen... hoe belangrijk het is dat we die sterke euro hebben. En het in stand houden van die euro. Ten opzichte van heel veel dingen waar Europa gewoon nog steeds niet over moet gaan. Er, zijn heel, he, er is een discussie over het pensioenstelsel. Daar willen wij ons Nederlands pensioenstelsel houden. Daar gaat Europa niet over. Maar, maar het de, gaat de over Europese onze Commissie munt, zegt wel, pensioenleeftijd moet omhoog. Ja, want het is niet zo dat Europa uh, uh, de pensioenleeftijd. Leeftijd naar 67 gaat halen en Europa mag mening hebben, mag adviezen geven. Want voor ons is het, ja, ik bedoel, als je kijkt in Spanje, is geloof ik de pensioenleeftijd 55 dat land krijgt ontzettend veel steun van buiten als het zo doorgaat... dan vinden wij natuurlijk ook wel dat Spanje iets moet doen. Maar dan is natuurlijk de vraag... moet Europa dan dwingen Spanje zijn pensioenleeftijd omhoog te doen? Nou, dat vraag ik me af. Maar dwing wel Spanje om zijn begrotingstekort op orde Precies. te krijgen... Precies, ja. en dan zoeken ze zelf ja. maar uit hoe ze doen. Maar goed, en dat daar meer dwang achter komt. Nederland is vaak het braafste jongetje van de klas... maar dan mag je echt wel van andere landen verwachten dat ze dat ook gaan doen. Want het kan niet zo zijn dat zeg maar, Noord-Europa, Zuid-Europa in stand gaat houden. Maar u zegt beiden, bijna in koor, het is een advies... Van van de Europese Commissie, maar het is toch niet zo vrijblijvend? Nee, maar luister. Uh, of wij uh, de uitkeringen laten stijgen of laten dalen of wij meer aan defensie geven of aan politie... moeten we in Nederland, of ja, in Duitsland, of in Griekenland... Dat. allemaal zelf bepalen. Uh, dat je adviezen kan geven, uh, dat het toch wel raar is... dat je op 55, in Griekenland was dat nog veel lager, met pensioen gaat... Uh, dat is een andere zaak, maar dat moeten ze zelf oplossen. Maar lossen ze het niet zelf op, dan moet er een stok achter de deur zijn. He, want anders uh, is het een free riders verhaal... en is het de Nederlandse en de Duitse belastingbetaler die het betaalt. En dat kan niet. Ja. Nou hebben we hebben gisteren een interview gezien met Willem Buiter... in uh, het, het programma Nieuwsuur. Ja. U kent hem ook, top econoom, ja. werkt bij de Citibank. Uh, die zei gewoon frank en vrij... die pensioenleeftijd die moet omhoog. Ja, Binnen een paar gelijk. jaar ja. gaat dat ja, gebeuren. Ja. En ja, de, de, de vraag is natuurlijk... Ja, de, de, ik geloof dat iedere uh, Nederlander begrijpt... dat 55 een onhoudbare situatie is, ook in een ander land. Maar de vraag is of volgens Europa met machtsmiddelen... dat land moet dwingen om het te verhogen of moet gewoon moet zeggen, je zoekt het maar uit hoe... maar als jij vindt dat je steun nodig hebt voor die euro... dan zorg je eerst maar dat je financiën op orde zijn. En dat vind ik de keuze. Dat vind ik de, de, de balans tussen aan de ene kant een heel sterk Europa op punten... en vervolgens heel veel vrijheid aan de landen ja, om het in te geen vullen. Er moet een dubbele agenda zijn, en die is er bij sommigen wel... om te zeggen, nou, we beginnen met de munt... Uh, en dan gaan we ook allerlei dingen, zoals onderwijs... He, je kunt dingen afspreken, maar gaan we Meneer opleken. Van Balen, die zegt dat is er bij sommigen wel... dat is uh, toen de afspraak werd gemaakt om die Monetaire Unie te krijgen in 1991 in Maastricht, in Nederland dus... onder voorzitterschap van uh, premier Lubbers, is er door allerlei mensen gezegd... Een monetaire unie kan niet zonder een politieke unie. Die discussie ja. is al die jaren later nog steeds de dat discussie. Is... En er loopt een streep ideologisch door Europa... Ja. van mensen die daar wel voor pleiten en mensen een... die er heel veel tegen Kijk, zijn. Het, het, het, gaat, het is een woordenspel. Een politieke unie, wat is dat nou? Ja, ja, okay. Economische regering, wat we dat niet, uh, wat Laten we dat niet doen. Ja. Het gaat er gewoon ja. om dat Europa op sommige vlakken... een ongelofelijke steun voor ons is, zeker als handelsland. Dus daar kun je ook niet tegen zijn. En buiten zegt terecht, dan sta je ook buiten de werkelijkheid. En er zijn dingen waar je zegt, dat moet een land gewoon... Zelf willen regelen. Want dat kan niet allemaal vanuit Brussel en moet niet allemaal vanuit Brussel. Het gaat natuurlijk over de balans tussen collectieve verantwoordelijkheid. We hebben allemaal veel profijt van Europa. Maar we willen wel zelf besluiten kunnen nemen... over de dingen die onszelf aangaan. Tegelijkertijd moeten we ook vaststellen... ik bedoel, je mag er wel een opinie over hebben als Nederland... dat de pensioenleeftijd van 55 jaar in Spanje en in Griekenland... die landen niet heel veel goeds heeft gebracht. En dat het dus aan die landen ook is om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen... als zij willen blijven deelnemen aan die Unie. Wat ik ze zou adviseren. Dan moeten ze... Dus even uh, gaan rondkijken hoe andere landen dat debat hebben gevoerd. Um, en goed voorbeeld doet dan goed volgen. Um, want ik vind wel dat we met z'n allen de verantwoordelijkheid hebben... Maar, voor die Unie en voor die Munt. als u dat zegt, Hans dan zeg ik, er is ook een Europese politiemissie in Afghanistan. Dat is ook solidariteit met z'n allen. Dus denk daar nog eens goed over na als dat in de Kamer komt. Dat moet u even uitleggen. Want nou, u zegt dus eigenlijk dat de Partij van de Arbeid daar net zo naar zou moeten kijken? Als je praat over solidariteit. Dat dus je zegt sommige dingen moet je gezamenlijk doen. De Europese Unie heeft net als de NAVO een verantwoordelijkheid genomen voor wat er in Afghanistan gebeurt. Dus steun. Uh, het instructie helpen, et cetera. Dan zeg ik, nou, als je zegt... Europa is voor mij belangrijk, die solidariteit ook... dan zeg ik, steun dan in ieder geval ook die Europese politiemissie. Ga als Nederland dan niet aan de kant staan. Ze dus had u ook willen zeggen, meneer Buma, eigenlijk, hè? Had ik zo gezegd kunnen hebben. Ja, maar ja, misschien moet ik dan nog, nog een keer zeggen... Uh, dat de afweging natuurlijk is... geloof je in uh, de NAVO-strategie zoals die nu ontrold wordt uh, voor Afghanistan... daar is de Europese inbreng onderdeel van... En dan nogmaals met enige bitterheid, want ik had echt graag gezien dat we Afghanistan op een hoger plan hadden kunnen tillen uh, dan tot nu toe gelukt is. Um, uh, ik collega, heb mijn, ge Kleren, mijn Kleren, het geloof... Kleren, het mijn is een voorstander van deze missie. Uh, dat is niet zo mijn geloof in uh, ja. deze NAVO-strategie, zeker zoals die zich het afgelopen jaar heeft ontrold met uh, enorme ja. militaire presentie en veel te weinig aandacht voor... Ja. Diplomatie en uh, ontwikkelingssamenwerking in van na. corruptie. Okay, denk er die missie goed over... kunnen wij na. niet steunen. Mevrouw Ploemen, uh, we zijn er uh, doorheen. En uh, van iedereen een ja of nee. We zitten fors in een verkiezingscampagne. Mevrouw Ploemen, ja of nee? Ja, uh, meneer Buma? Wij vanaf vanmiddag. Ja, oké, okay. en meneer Van Balen, u per permanent Het hele leven <laughs> is één <geen> grote campagne. <laughs> Dank. Liliane Ploemer, Sibrand, Huisma, Buma en Hans van Balen. Wilt u meer achtergronden over ons programma? Kijk dan even op onze website, troskamerbreed.nl. Kunt u trouwens ook alle eerdere programma's afluisteren op die website. Straks de NOS met het nieuws. Daarna het journalistieke onderzoeksprogramma Argos. En om kwart over één Tros in Bedrijf. Wij zijn er volgende week weer, dus graag tot dan. Dag. Dag.